Dit is weer de KRO op Radio 2. We zijn toe aan ons laatste programma op deze vrijdag... het hoorspel De Engelen van de Weense schrijver Peter Rosai. Het verhaal werd vertaald door J.F. Vogelaar. U hoort de stemmen van Rob Fruithof, Guus Hoes en Wim Kouwenhoven. Een ontmoeting... En al die flessen zou je wel een, een, een piramide van Keops kunnen bouwen. Of beter nog, een enorme kathedraal. En, en dat zou er als schapenwolkjes van goud binnenin moeten zweven. Rond de pilaren. Proost. Oh, ik zou graag in Egypte zijn. Onder de Egyptische maan. Een ronde maan. Vandaag schiet met de binnen hebben wij iets te vieren. Te vieren? Beste Tony, vandaag op de kop af een jaar geleden hebben wij onze troffels schoongemaakt. Onze handen in de kuip gewassen en het haar naar achteren gekamd. En zijn we een nieuw leven begonnen. Ja, als ik daaraan denk, hoe de anderen ons hebben nagestaard toen. Net paaslammeren. Die moeten wel gedacht hebben, nou die twee die gaan naar de verdommenis. Maar dat is helemaal niet zo. Uh, Tony. Tony, ik heb heimwee. Frans, ik ook. We hebben domweg geen geld genoeg. Dat is onze eigen schuld. We zouden immers onze uitkering kunnen sparen, stuiver voor stuiver. En binnen honderd jaar kijken we uit paleisramen naar buiten. Hoe zou het zijn als we in de loterij meespeelden hè? en de hoofdprijs wonnen? Ik, uh, Ik heb wel een paar ideetjes in mijn hoofd. Tony, drink er nog geen? Ik ben net slim genoeg om hier met jou rond te hangen. Neem me niet kwalijk. Nee, hey, ik mag jou wel. Nee. Maar mezelf? Nee, nee, nee, nee. Ah. nee, nee. Moet je eens kijken, hier. Kippenborst. Ah, totally. Heb je die schoudertjes gezien? Ah. En daar daarbij nog die benige handen. Dat is ah. nog helemaal niks. Alleen mijn stem, dat, dat stelt nog iets voor. Ik heb je nog nooit horen zingen. En ja, Wie begint er nou meteen te zingen? Fluiten moet je. Koeren, kirren, spinnen. Ja, zo, zo maak je het bed op. Mevrouw geef ik niks. Nee, dat is je aan te zien. Arme drommel. Nee, ik heb zin in een, in een bord linzen met spek. Ik heb zin in een oh. Ik heb zin in zijde spek. En ik heb zin in wat? Oh, ja, ik heb zin in een tempel van witte vrouwenbillen. Vrouwenbillen? Ik heb zin in tepels. Tepels. Rode teenagels. Hm. Ik wil iets lekkers ruiken. Een hm. god vol blote wijven. Dat nou, geef mij maar zuurkool. Ik vraag me wel eens af waar jij door die kathedralen, piramides en tempels van jou vandaan haalt. Bestaat toch helemaal niet? Wij hebben altijd woningwetwoningen woningen gebouwd. Eens gezin, twee gezins, drie gezins, Ja, vier gezins. Jij hebt gebouwd. Ik deed het loodgieterswerk. Oh, is een metselaar soms iets minder. Baksteen en kalk. Stomt af op den duur. Uh, jouw looie pijpen, hè? de bewuste closetpotten. Daar word je zeker spits van. Het eeuwige geld. Zonder geld doe je helemaal niks. Daar draait toch alles om. Dat is de hele waarheid als je het mij vraagt. Drinken er nou nog een? Heb jij geld? <kwijls> Meneer. Ik volg uw gesprek al de hele tijd. Het neemt u mij niet kwalijk, het is hier zo klein. Mag ik bij u komen zitten? Natuurlijk, uh, ga u gewoon graag. Eh, zeker ook werkeloos. Eh. Je zit immers alleen maar werkeloos. Hè? Als u bedoelt dat ik op het moment geen baan heb... dat klopt, wat een tijd. U kunt mij Kasperlek noemen, dokter Kasperlek. Wat zult u vinden van een biertje? Gaat er bij mij wel in. Een echte dokter bent u? Werkelijk waar? Alle respect. Ik bedoel, zo met een spreekkamer en een doktersassistent? Ik ben jurist. Dokter in de rechten. In Guttingen destijds. Maar dat zegt u waarschijnlijk niet veel. Toch wel, toch wel. Be beklaagde, rechter, officier van justitie, uh, gevangenis, zo werkt dat. <laughs> met de verbeelding, de blaaskaak. In elk geval heeft hij een bril op. Uh, pilsje, pilsje zou prima zijn. Dat, dat lijkt me nou geweldig, hè. zo van bovenaf op de wereld neerkijken. Ja, die sluiten we op en die niet, de eh, gerechtigheid. Handen omhoog, mijn heren. Is de gerechtigheid, is dat niet een vrouw? Dan is het oppassen geblazen. Ik ben tot overtuiging gekomen dat de mensen helaas dom zijn. En daar profiteert men van. Wie van vrouwen verstand verwacht, heeft zelf schuld. En hoe zit het met de verantwoordelijkheid? Hoe steviger de principes, des te rustiger is alles. Ik slaap altijd goed. Ach, jij? Hij heeft toch gelijk. Als je maar slim bent, daar gaat het om. Optreden, pit hebben, ontwikkeling, weet ik veel. Van niets komt niets. Hoe staat het met het bier? Ik heb veel gezien, her en der, meer dan genoeg. Eén ding was overal hetzelfde. Wie iets kan, heeft de wereld in zijn zak. Zo zit dat in elkaar. Mm -hmm. Bemoeien met je eigen zaken. U weet, als iemand op zijn bek valt, pech klopt. Klopt. Wij zijn voor de bijl gegaan. En onze dokter? Die ziet er belegen uit. Oh, mijn hemel. De ene keer onder, de andere keer bovenop. Dat wisselt nog wel eens. In het diepe water ga je mee omhoog en omlaag. Het ogenblik telt niet. Je moet alleen tegen jezelf zeggen dat het nooit te laat is. Hoe staat het nou met het bier? De dokter ziet de wereld nu eenmaal anders dan ons soort mensen. De touwt, die houdt de moeder in. Die laat zich niet kennen. Heb ik gelijk of niet? Zolang er dorst naar bier is... Hmm, natuurlijk, er bestaat een vat zonder bodem. Hmm, moment. Opa, één bier. Eindelijk krijg ik mijn bier. Met jullie financiën is het... ...beroerd gesteld. Niet waar? Het plan... Wat is het toch met jou aan de hand, Tony? Je zit daar voor je uit te staren... Trek trekt de gezicht dat je er kriebels van krijgt. Als je het mij vraagt, heeft meneer super slim je te pakken. Hij heeft je het hoofd op hol gebracht. Je hebt alleen een hekel aan Kaspar manieren. Dat hij een stropdas draagt hè, en dat hij zo keurig praat. Chique meneer, hè? Mij kan niet gestolen worden. Met al zijn gouden tanden erbij. Ik zou er ook graag warmpjes bij willen zitten. En ik. Heb jij dan niet in de gaten wat er aan de hand is dat de dokter even platzak is als wij, Tony. De dokter gaat door de ellende als door een smerig gordijn. Hij kijkt niet naar rechts, niet naar links. En het gordijn valt uit elkaar. Ik weet maar één ding. Dat de dokter iets van plan is. En wel met ons. Daar kan je gif op innemen. Maar wat zou die dan van plan zijn? Ik weet het niet. Hey, kijk eens aan wie we daar hebben. Dokter Kasparek. Dokter. Hallo. Hallo. Goedendag, heren. Dag, dokter. Hoe gaat het ermee? Nou, Frans. Een bier? Graag, dokter. Wil jij ook een? Alsjeblieft, alsjeblieft. Frans en ik hebben het tamelijk zojuist over u gehad. Werkelijk? Ja. Alleen maar goede dingen, hopelijk. Oma, twee bier. Meneer, ik ben gekomen om u een belangrijke mededeling te doen. Oh ja. Het betreft een... Hoe zal ik het zeggen? Het betreft een... Delicate aangelegenheid. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik begrijp er niks van. Drink u maar, Frans. Neem een slok. Wel bekomert u. Wel nu. Het betreft een gebouw. Frans heeft gelijk gehad. Alsof het naar beneden gaat. En boven gloeit tegelijkertijd een vuur. Maar je kunt het in elk geval aanhoren. Aan de voorkant... is de ingang. Ja... De slag is geslagen. Had ik nooit gedacht. Nooit. In die zak. Moet, moet ik het daarin doen? Alles in die zak. Jij zegt erin. En hier ermee. Blijf staan. De carnavalsprinsen zijn er. Ja, ik heb mijn vinger gekneld. Oh, dat is... De... Dat was mijn hit onder die kous. Dat komt door het zwart. Bij jou niet. He? Alles leek mij zo bont en, uh, en wazig. Waar zou de dokter blijven? Waar zou toch al dat bloed vandaag gekomen zijn? Dat hadden we niet moeten doen. Zeker niet, bloedworst uh, Wie ja zegt, die moet bezig. Jasper, wie ja, heeft het goed gehad in de auto buiten? De handen die waren ijskoud. Eh... Uh... Maar ze is niet meteen aan dood gegaan. Hij zou toch niets geholpen hebben. Als die de auto maar goed heeft weggekregen. Maak je geen zorgen. Die is beslist al overgestapt. Hij zei iets over een vuilnisbelt. Hé frans. Moet je die stapel voelen? Dat is ons. Hou vast, jongen. Oh, wat een leventje wordt dat. We hebben mazzel gehad, Kom hier, Tony beetje rustig, heer. Hè? Zal ik jullie aanrijden? Wat nou, vallen er wat Nog op onze uh, Waarom staan jullie zo uh, in het donker? Uh, zal ik het licht aan doen? De auto, dokter. Dat vraagt u. Ah, Victoria. Zo. En nou kan ik jullie in de ogen kijken. Hé, hey, het geld. Het geld. Is dit huis van u? Wie is het al zo stom? Het huis staat leeg. Bevalt het jullie niet? Wat beter is gemeld? Oh, eeuwig blijft het toch niet? Huh? <lacht> Wat valt het te lachen, dokter? <lacht> ik moest net aan jullie optreden denken. Het grote entree. Hoe jullie naar beneden kwamen. kerst, klokkige... Twee negers. Ik kan het koud. Maar het is wel de moeite waard geweest. Hè? Nee, nee, nee, niet waard dokter, Zeker, mijn heren. Zeker. Een pokkenwerk was het. Het was voor onszelf. Hè? Je, je, je moet maar geluk hebben. Ja. Jullie krijgen de afspraak. De rest voor mij, dat was de afspraak. Is het niet precies een droom. Nu zijn jullie rijk. Jullie hebben wat, jullie zijn wat. Eén ding beloof ik je, zoiets maken jullie nooit meer mee. En hoe is het? Verdelen we het geld? Laten we toch, uh, laten we toch een beetje velen. Eerst zou ik willen weten of alles oké okay is. Dan delen we. Dan zijn we klaar met elkaar. Iets drinken? Een goed idee, Frans! Alles is in orde. Als in een droom. Is dit allemaal. En de bikini meisjes. Alles. Alleen de kast op je vrouw. Ja? Die heeft de handen omhoog gestoken. Zo. De handen. En toen lag ze al op de grond. We hadden het een schoen aan moeten hebben. De vloer was glad. alsof je scheef was. En niets. We kijken. Ze ligt te bloeden. Het, het, het werd me zwart voor de ogen. Niet belangrijk. Een jurist weet wel raad in zulke gevallen. Ja, goed, mijn heren. Zelf maak je het natuurlijk niet graag mee god. Wacht een uniteet voor een flesje. Altijd anders, de dokter? Tot gauw, dokter. Merkwaardig intermezzo. 15 gram strychnine. Wilt u dat in korrels of in poedervorm? Ze zeggen dat poeiers beter werken. Ach. De een zegt dit, de ander dat. Geeft u mij één poeja. Weet u soms een goede wijnhandel in de buurt? Nee. Goedemiddag. Een schitterende dag. Nu trekt de regen weg. De auto zal uitgebrand zijn. De linker, de Een kleine regenboog rond de vuilnisbakken. Je raakt zowaar in een dichterlijke buik. Heb ik niet gestudeerd? Ja. De politie. En laagheden. Alle lage vakken. kleingeestigheid en slaag. Je gedijst zo, oh, hielen leken. Eigenhaardig. Ik denk graag aan slaag dan schijnt de zon in mijn hart. Oh, prima etalage. Kwaliteit ziet er prachtig uit. Of ik het kan kopen? Dit? Dat. Dit is de duur. Dat gaat nog. Al het geld is voor mij. Het hele zaakje. En dan nog... Of het genoeg zal zijn. Niet direct goedkoop wat je ziet. En misschien geven ze je korting. Twee vette ratten. Zwemmen altijd maar voor mij uit. Dag en nacht. Ik kan de golven voelen die hun snuiten teweeg brengen. Ikzelf ben naakt en sla met mijn armen. Groot is het geweld waar de goot doorheen stroomt. Te zwemmen. Als ik ergens bang voor ben, is het wel de duisternis. Goeiedag, ik had graag een fles rode wijn, wat wil meneer iets droogs, iets zwaars, iets lichts, iets. Heel zwaars en iets donkers. Ondertussen. Wat heb ik een honger? Ik zou hem helemaal kunnen verscheuren. Vissen zouden ook niet slecht zijn. Bier Nou, Dat weet ik wel iets beters. Of een Blijft Blijf dan toch lang weg? Praat er niet over. Ja, we zitten hier maar. Ondertussen gaat de dag voorbij. arme schooiers zijn wij. Ik zie ons over de bergen springen. In elke hand een zak vol geld. Ik koop herenparfum voor mezelf. Als we weggaan van die ons, daar kan je zeker van zijn. Die kassa, hier, juffrouw, het is de blok aan ons been. Wat je niet zegt, nog niet zo dom. Je vergeet één ding. Hij is het die ons naar binnen heeft gestuurd. Ik zou het gezicht wel eens willen zien. Dan kan als hij zich aan zijn eigen strotten. Nou, jij kijkt maar naar, als je wilt. Ik vind het zacht. Ik smeer het. En wel meteen. Nee, nee, Tony. Ik ga met je mee. nee hey, hey, wacht. Tony. De deur is dicht. Is dit opgesloten? Hij heeft ons in dit krot opgesloten, de slampbamper. Ik heb wel een idee. Wat bedoel je? Wat dan, Frans? Kijk ze na. Daarachter, meneer de dokter, de laatste zak. Daar zit een gat in. En dan met de stoelpoot. Moet ik het? Ik spring de wereld binnen. Zo hoog spring ik dan over alle steden. Of in de beken. Je hebt weinig fantasie. Dat zeg jij. Ik heb meer fantasie. De trap naar de hemel. Binnen, binnen, binnen. We maken een diepe buiging voor onze dokter. Een de prins van het geluk. Ah, zijn jullie dokter, wat is er aan de hand? Oh, jullie zijn zeker boos op mij voor de deur. Dat spijt, dat spijt, dat is een vergissing. Mijn heren, hm? daar, voor jullie, een prima fles, maafles helpt gegarandeerd. Is maakt alles al goed. Maar nee, jullie Wat helemaal Wat is wat niet gek. Het is wat Het is wat Het Het niet is daar hebben jullie alle reden toe, wij. Jullie hebben het verdiend. Kom, je ja, drink. Proost dokter. Naar u. U gaat. <lacht> nee, nee, nee, nee, het is mijn party. Nee, Hij wil niet. We zijn niet ziek genoeg. Maar heb ik ooit gedronken? Jullie kennen me toch? Ik heb het voor jullie gehaald, de wijn. Hij verledigt ons. Ach, wat, die interesseert zich meer voor het geld. Laat we toch. Uh, daarachter, dokter, ligt het. Aan het geld stapels zakken en breed geen stuur en ja, dat wil ik graag geloven. Wilt u het niet nakijken? Ja, dokter? Met je eigen ogen zie je het beste, Wie die kun je nog vertrouwen. Maar jullie weten toch niks van geld? Je wordt er ziek van als je het niet hebt. En heb je het? Ja, ik heb het nooit gehad. Nu heb ik het. Bijna. Nou, ja, ik zal gaan kijken, dan wordt het tenminste rustig. Hier. Dus, ik ga kijken. Buk maar eens. Ja, goed. Ja, zo heb ik het achtergelaten. Ja. Kom jij, jij, wat daar ja, zit Daar zit een gat. Een groot gat. slaat slaapen, op de ochtend. Ah, ja, ja. Oh, nee, geld, nee, geld. en hemel, als vrokken, sneeuwen. Ik voel het licht worden. De trappen, geloof jullie niet? Ja, daar, ja. daar, grote winkeltrap. ballen, de, de zwarte rand van de wereld. Een reuze taart, als een pad met kaars. Duitsel thuis, kerstboom in de wind, ijsberg. Schet, uitzoeken. Die hebben we nog verlost. Klaar. Pas op. Gooi die vest niet om. Die heeft het achter de rug. Wat ziet hier uit? Ja. En ook het geld kan in ieder geval niet blijven liggen. Dat hebben we zelf nog nodig. Zal die wel gauw gaan stinken? Met champagne. En bloemen zouden omlaag moeten vallen. Schemering oh, Wat heb je hier gekregen? Ik ben jou ook een champagne gedronken. Jij kunt niet eens zwemmen. Alleen maar vullen met pasparek. Allemaal bruin, z'n tanden. Zonder wel een van te worden. Daar ligt een lijken. Jij, jij, jij, jij, jij zit dan maar. Zit daar maar te zitten. Jij gaat daar, niets van. Mijn beste vriend, ik droom al jaren. Ik droom en droom Hele steden hebben volgebouwd, hele landen. Daar waar ligt het geld. Wat, wat wacht ik? Nu nemen we het ervan. Net als mijn kasbalk. Ik, ik wil kousenbanden horen kletsen. En mijn voeten in de lucht zingen. Gedrag? Kameel komt er voor mijn part. We gaan delen. Nu gaan we delen. Ik blijf niet alleen. Huh? We gaan bijna dan. Ik, ik wil hier niet alleen blijven. Bang. Wie zegt dat jij alleen moet blijven? Jij, met jouw postuur, met jouw uiterlijk. Voor het omzeep helpen, daar was ik goed genoeg voor. Voor het slepen. Nu heb ik je dood, Tony. Bedoel jij, Kasper hè? lijkt dat niet. Nog nee. één en één voor. <lacht> geef, geef eens zin hoe dan ook, wij blijven bij elkaar. Mm. Dat zul je zien, je kop trekken. Ja. Zeg voor Frans. Jouw aandeel, daar, daar krijg je ik weet niet wat allemaal voor. Maar eh, ah, in niet. inderdaad, ga je toch in het reuze te een Achter de kassa, de kassa, de dokter. Er stroomt iets, ik ga voor. Schoenen, pinnen. Heeft geluisterd naar het hoorspel De Engelen van de Weense schrijver Peter Rossai. Het verhaal werd vertaald door JF Vogelaar, Techniek Rens Sprank en Monique Stam, regie Jean-Pierre Ploy. Nu hoorden de stemmen van Rob Fruithof, Guus Hoes en Wim Kouwhoven. We zijn er doorheen, dames en heren, wat betreft de KRO-uitzending op deze vrijdag. Graag tot de volgende keer.